Uur. Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In het centrum van Purmerend is een brandbom afgegaan bij een café gebeurde waarschijnlijk vroeg in de ochtend, zegt deze verslaggever van NH Nieuws. Iets na vijf kreeg de politie dus een melding dat er brand was op de koemarkt. Later werd duidelijk dat er waarschijnlijk een knal is gehoord. Dus er is waarschijnlijk een brandbom gegooid op het terras, even voor de deur. Brandweer was snel te plaatsen, die kon de brand blussen. Niemand raakte gelukkig gewond. En ja, de schade lijkt dus enigszins binnen de perken. In Purmerend zijn de laatste tijd vaker aanslagen met brandbommen, waarschijnlijk door ruzie tussen criminelen. De politie weet niet of de explosie van vanochtend er iets mee te maken heeft. De oorlog in Oekraïne zorgt ook voor spanningen in Groesberg... Het Vrijheidsmuseum heeft sinds een tijdje een Russische tank staan... die op een landmijn reed in Oekraïne. Er liggen regelmatig bloemen en Russische vlaggen. We hebben een hele grote uh, Russische minderheid... niet alleen in Nederland, maar vooral ook in Duitsland. En die, uh, ja, die, die, die leggen dat dan neer en die, en die sympathiseren daar dan mee voor de Russische zaak. Terwijl we op hetzelfde moment natuurlijk heel veel Oekraïnse vluchtelingen in uh, Nederland... maar met name ook in Duitsland hebben. Je hebt toch een keer een witte letter Z op de tank gespoten. Dat is het Russische symbool van de oorlog. In Oekraïne En de meest beladen voetbalderby ter wereld is vannacht weer behoorlijk uit de hand gelopen. River Plate tegen Boca Juniors is een beetje het ajax Feyenoord van Argentinië. River Plate scoorde in de blessuretijd en daarna ging het los. Het wordt River waren het betere team. Ze waren meer offensief. En natuurlijk... Spelers en staf gingen met elkaar op de vuist. De scheidsrechter gaf zeven rode kaarten. En ook op de tribunes waren opzootjes en rellen. Het werd trouwens 1-0 voor River Plate. Het weer. In het oosten vallen vanmiddag een paar stevige buien. Op andere plekken blijft het juist droog. En het wordt een graad of twintig. Morgen een natte dag. En dan is het ook een paar graden koud. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Een single die zeker past bij het weer van vandaag. Terug naar 83 met The president. You're, you're going to like it. Nou, dat zeker ook voor dit programma, Benno. Want we zitten weer ramvol. Goedemiddag. Ja, goedemiddag Rob. Goedemiddag Zo. luisteraars. En we zitten zeker ramvol. We beginnen eerst een uur gezellig te praten met burgemeester Roest van Bloemendaal. Daar zijn Rob en ik namelijk fan van... omdat burgemeester Roest heeft een eigen Facebookpagina... en daar post hij hele leuke zaken op. Gewoon algemene zaken, maar ook soms maakt de burgemeester zich een beetje boos. En daar gaan we het ook over hebben. Uh, burgemeester, welkom trouwens in de uitzending. Want, uh, dankjewel. Fijn dat jullie me hebben uitgenodigd, jongens. Ik vind het hartstikke leuk. Oké, okay, dankjewel. Um, en daar gaan we natuurlijk allemaal over praten. En uh, waar we het, uh, dit uur ook over gaan praten. Wat... Uh... Wat zijn de bezigheden zoal van een burgemeester? En dat uh, gaat burgemeester Roest ons eens een, uh, een inkijkje nemen in zijn uh, dagelijkse werkzaamheden. Um, dus dat is uh, in het eerste uur, Rob. En het tweede uur, dan komt onze grote vriend Roy van Buringen met een primeur van, voor dit radiostation. Ja, dat wordt heel spannend. Ja, ja, ja. Dus ik ben reuze benieuwd wat dat gaat worden. En het de derde uur, dan krijgen we natuurlijk onze pitreporter Randall Lawson. Waar we uh, mee gaan praten over de sterfte dag van Erdogan Senna. Dat was uh, 1 mei 1994, hè, uit mijn hoofd. Ja, correct. En um, daar gaan we over praten. Dat werd namelijk ook op Facebook uh, heel veel gepost afgelopen week... En natuurlijk het beest van de week. En daar hebben we hebben als we tijd over hebben, de inhaakdagen. En daarover gesproken, het is vandaag Nuikt Naakt dus. Dat meen je niet. Dus jij was op je landje, uh, Nee, ik was niet op een landje. Uh, ik was uh, lekker aan het bellenblazen, want het is namelijk internationaal bellenblaasdag. Dus uh, dat oh, ook dat nog. nog. Ja, ja, ja. Nou ja, helemaal geweldig. Leuke mm. uitzending vanmiddag tussen 2 en 5 uh, uur. Mm -hmm. En uh, we hebben ook nog voetbal trouwens, want we oh, gaan ja. naar nou horen. Ja. Zwaar uur tegen SP Zandvoort. En uh, Jan van der Leen is daarbij aanwezig. En om het 12 uur is het gebeurd. Hè? We kunnen nu zeggen. Koning Charles III. De vandaar deze van Jubifort. Fading after dawn There is magic In Kingston Town Oh Kingston Town The place I long to be If I had your word I would give it away Just to see I play. When I am king, surely I will. van dit plaatje, die had een beetje hetzelfde als uh, Charles in het Verenigd Koninklij, uh, Koninklijk. Van, uh, wat, uh, wanneer wordt nou eindelijk is uh, koning. Nou, het is uh, vandaag uh, officieel gebeurd dus voor uh, Charles de Derde Kingston Town. Een, een droomland, zeg maar, waar die koning van wordt. En uh, hij heeft meteen het hele verenigd koninkrijk, Benno. Ja, hij wel. Ongelooflijk. Ja, ja, dus nou ja, wij houden het lokaal, hè? Wij houden het lokaal. Zeker. En, uh, maar wel heel gezellig. en uh, ja, We hebben de burgemeester van de buurtgemeente Bloemendaal uh, op visite. Uh, we hebben afgesproken dat we even voor alle duidelijkheid... dat we um, Maar ik mag toch wel uh, je, Albert... Uh, Aanspreek met burgemeester. Ja, vanzelfsprekend. Dat, dat doen mensen graag. Ja, dus op een of andere manier uh, geeft dat comfort aan mensen. Ja, ja. Jong en oud uh, doet dat. Ja? Als ik gewoon over straat loop. Ja, wel... ja, uh, ja burgemeester. Ja, ja, ja. ja, dat is waar. Het gebeurt heel veel. Elbert, ja. je had een drukke week euh, achter de rug in je functie als burgemeester. Euh, met name 4 mei. En die dag begon al heel vroeg. Toen had je al collega-burgemeesters. Plus alle wethouders te gast. In, aan de Zeenweg op de Eerde Begraafplaats. Of eh, om negen uur s ochtends al. Ik denk, nou, nou. Ja, was, ja. was dat een soort werkontbijt? Of uh, hoe ging dat daar? Nou ja, kijk, die week die zit natuurlijk vol uh, met uh, lintjesregen. Uh, Vervolgens komt de Oranjeborrel. Dan komt oh. uh, de Koningsdag uh, natuurlijk. Ja. En dan komt die 4 mei. Dus ja. <laughs> het is een uh, opeenstapeling van. Uh, uh, van feestdagen en ja. bijeenkomsten. Want uh, 4 mei is natuurlijk een gedenkdag. Uh, ja, wij komen uh, als burgemeesters bij elkaar uh, s ochtends. Uh, die van Haarlem, uh, die van Velzen, uh, Heemstede, Zandvoort, uh, uh, Bloemendaal. Ja, dat zijn ze volgens mij, hè? Ja. En dan ben je gastheer. Uh, en dan uh, ben ik gastheer. Ja. En wat wij dan doen op die, bij die ochtendsessie die echt heel... Uh, intiem is, waar de wethouders bij zijn. Soms de gemeentesecretaris. Uh, uh, leden van het uh, Nationaal Comité 4, uh, 5 uh, mei zijn ook aanwezig. Er zijn ook uh, defensies aanwezig dus met naters. Dat zijn uh, reservisten. Uh, nou ja, dan heb je het over een, een clubje van nou, 20, uh, 25 man en vrouw. En uh, wij leggen de kransen. Want uh, s'avonds uh, is er in Bloemendaal bij die nationale herdenking een hele sobere plechtigheid. Daar gebeurt eigenlijk nagenoeg niets. Daar ja, ja. ga ik je zo meteen wel even iets over vertellen. Uh, maar daar worden geen handelingen verricht. Dus um, vanuit de traditie, en ik heb begrepen dat dat in, al in 1946 uh, uh, begonnen is. Toen waren er overigens nog wel heel veel nabestaanden bij. Dat is in de loop van de jaren minder geworden. Ja. Maar komen tussen de eerste colleges bij elkaar. Dat is overigens een openbare bijeenkomst. Oké. Okay. Uh, alleen dat het heeft gewoon geen algemene bekendheid. Dan, uh, ja, dat is echt heel sober, waarbij we elk voor zich uh, kansen plaatsen. En wat er ook gebeurt, is dat de gemeente Vels en uh, Heemsteden, die er ook een aantal. Uh, verzetstrijders hebben liggen op de eerbegraafplaats, bij die graven ook nog bloemen leggen. Ja, ja, ja. ja. Uh, maar nou, de, hele, de hele ceremonie neemt uh, misschien uh, 20, uh, 25 minuten in uh, beslag. Uh, en dan uh, vertrekken we weer. Ja. Oké. Okay, en, uh, maar... en dan komen we 'tussen avonds terug. Uh, ja. Uh, en uh, ja, dan, uh, als je het zo zou kunnen zeggen, uh, komt het grote volk, het brede volk. Um, er is eerst een bijeenkomst in um, de gemeentewerf van Bloemendaal. Uh, en dat is ook weer zeer beladen door historie. Want uh, het, de haard van het verzet in Bloemendaal zat in die gemeentewerf. Oh ja, okay. um, uh, en dat was nogal uitdagend. Want um, de Duitsers hadden zich en dat uit de aard der zaak... dat is ook wel uh, uh, logisch, in de watertoren gevestigd. En van daaruit hielden ze het gebied zeer ja. goed in de gaten. Ja, dat is natuurlijk ja. het hoogste punt. Ja. En, um, maar eigenlijk onder hen... Zat dat verzet. Zat dat bezet. <laughs> Zat dat bezet. Ja, dat en dat oorlijke. heeft toch het hele, het hele oorlog doorstaan... zonder dat is, dat is Zo. verraden. Dus dat is eigenlijk best heel uh, bijzonder. Maar daarom komen er um, daar toch heel veel mensen bij elkaar. Er zijn 500 stoelen. Er waren er denk ik nou, tussen de 400 en 450 uh, waren er bezet. Daar, daar wordt gesproken... Het, er is ieder jaar een, een, een spreker. En um, dit jaar was het een, een nabestaande. Een mevrouw die in, um, in Bloemendaal woont aan de Potgietersweg. En die zelf um, oorlogsslachtoffer is. In die zin dat ze in um, Nederlands-Oost-Indië in, um, toen nog... Hè, tegenwoordig in Indonesië uh, was geïnterneerd. Hmm. Haar vader uh, die zat uh, met andere mannen uh, in een jappenkamp... zoals ze dat dan ja. uh, kortheidshalve noemen en hij moest werken aan de Birma-spoorlijn... en hij is omgekomen uh, uh, in, de, in de oorlog. Uh, en zij hield als dochter van uh, die man een verhaal over zowel haar vader... Uh, die ze, ze nu en dan bezoekt. Uh, Oké. Okay. En dat is natuurlijk ook het eerbegaaflaas, uh, in wat tegenwoordig dan Biamar heet. Ja. Um, en dat, ja, dat had natuurlijk een directe relatie met s avonds, uh, de eerbegaaflaars in uh, Overveen... Ja. Uh, en ze vertelde ook heel indringend het verhaal van haar moeder... Uh, die uh, ja, overbleef met uh, een paar meisjes en uh, naar Nederland kwam. En eigenlijk verwees hier uh, weer een het bestaande op bouwt. Dus het was eigenlijk een heel hard en aandoenlijk uh, uh, verhaal. Schilder. En van daaruit uh, gaan de mensen naar de zee weg. Daar zijn dan al uh, heel veel mensen die verzamelen zich daar... Uh, dit jaar hebben we geteld. Ja. Uh, uiteindelijk uh, kwamen we op 2666 Zo. deelnemers. Dus dat is echt een hele grote uh, bijeenkomst. Nou, dat en, het ook al het was afgezet. Uh, ja, de, ja, die zeeweg ligt eruit. Uh, ja. Zowel de weg... Uh, en dat is, ja, dat is een onderneming hè, om de zeeweg eruit te halen. begrijpen ja. jullie ook vanuit ja. Zandvoort. Uh, en um, het luchtruim wordt ook gesloten. Oh. Zodat je daar eigenlijk de totale stilte hebt. Het ja, ja, is ja. eigenlijk de enige moment in het jaar... Dat je de vogels echt uh, de, de, uh, het heft in handen hebben zou je kunnen zeggen. God, dat je de, zelfs de vliegtuig uh, of schip op kan bewegen om niet over te komen. Dat, ja, dat, ja, is, gewoon dat, uit, dat is nogal wat. Uit eerbied voor de gevallen. Nou. Ja, ja, ja, ja, ja, ik vind het niet meer dan terecht, maar ja. uh, je hebt wel gelijk. Dat is uh, wel een onderhandeling geweest om zover uh, te krijgen. Ja. Nou en Die mensen lopen dan uh, naar uh, de eerbegraafplaats toe. Uh, die stellen zich op. He, die zoeken gewoon een plek aan de randen of uh, tussen de graven. Uh, en dan, dan luiden de klokken. Uh, of de klok. Er is eigenlijk één grote uh, uh, uh, klok die ja, door de uh, beheerder van de graafplaats... ongeveer een half uur wordt geluid. Dus op het moment dat je aankomt uh, lopen hoor je die klok al. Nou, die mensen verzamelen zich daar. Gaan tussen de graven staan en aan de randen. Uh, de militairen zijn er inmiddels dan al, die hebben zich verspreid uh, uh, over de begraafplaats. En dan, uh, dan komt uh, een paar minuten voor acht uh, op, uh, op 56, dus uh, 17, uh, nee, 19.56, dan wordt de last post geblazen vanuit de duinen. Zeer plechtig, dan wordt het helemaal stil. Hmm. Het is, uh, nou ja, is adembenemend stil, zou je kunnen zeggen. Kippenvel krijgen. Daar krijg je kippenvel van. Ja, ja, ja. Want die duizenden mensen houden ze dus allemaal hun mond. Er was één babytje die zich een beetje liet uh, horen. Okay. Die puttelde wat. Maar die, uh, ja, dat hoort er dan natuurlijk ook bij. Ja. En um, uh, ja, na twee minuten stilte uh, wordt het Wilhelms gezongen. En dat is het dan. Ja, ja. Kunnen de mensen er nog mee zingen eigenlijk? Wilhelmus? Ja. Ja. Ja, okay. ja dat, uh, de mensen die hierop afkomen, die uh, hebben die bagage. Wat mij overigens zeer opviel, was dat uh, zeker de helft uh, jongelui was. Hmm. Uh, en uh, ja, ik ben uh, 68, even, even in perspectief. Ja, ja, ja. Het is uh, uh, uh, onder de 40, zou ik maar zeggen. Ja, ja, ja. Uh, met ook weer hun kinderen. Hmm. Dus ik denk dat het eigenlijk in generaties uh, komt... Uh, en dit jaar was het mooi weer. Uh, dat was een factor dat er veel mensen zijn. Maar het was midden in de vakantie. En dan ja. wordt er weer wat uh, geremd. Ja, ja. Uh, toen, we het, toen we vierden dat het 75 jaar geleden was dat de oorlog uh, had, uh, was afgelopen... Ja, toen waren er 4.000 uh, ruim. He, dus het wisselt een beetje per, uh, per jaar. Maar de, met dit gedal tussen 2.000 en 3.000... dat is het wel uh, ja. uh, ieder jaar. Zeer, zeer indrukwekkend. En er geen toespraken verder... en daarna nee. ging, ging iedereen uh, nee. zijn zweeg. En dan moet je toch pesten en lopen om ja, ja, er te komen. Ja, ja, ja, ja. En je moet weer terug. Ja, ja. Uh, dus ja, ik denk dat het in de traditie van mensen zit... om dat te, te, te willen beleven. Ja. ze lopen langs die graven. Er is natuurlijk één graf uh, wat heel erg sterk bezocht wordt. Dat is dat van uh, aan die schaft. Ja. Omdat dat natuurlijk de enige vrouw is uh, die is uh, gefugieerd. Je door moet de best Duitsers. wel zoeken. Hè? Je, ik heb het wel eens uh, bezocht, ook de eerder begraven. Ja. Maar je moet best ja. wel zoeken naar het uh, jo nou, Johanna, in... Johanna uh, ja. Schaft heet. Hè? Ja, ja. ja, ja. ja. Nou, dat is niet zo op de avond van uh, de 4e mei, omdat er toch ja, opmerkelijk veel mensen naar dat graf toegaan. Oh, die weten dat. dat. Uh, okay. Die weten dat. Ja, ja. En, dus je ziet daar altijd een groep omheen hangen. Uh, oh. uh, Zij is de enige vrouw he, die daar ligt. Uh... Ja, ja, de Duitsers fuseerden geen uh, vrouwen. Dat vonden ze gênant. Maar uh, ja. Uh, Zij domme pech eigenlijk. Nou, daar bestaan natuurlijk allerlei theorieën over. Um, maar zij heeft zich wel heel erg um, uh, verzet. Echt in haar, ook in haar hele wezen. En was dus voor um, de Duitsers, als ik het oneerbiedig mag zeggen, wel een lastpost. Mm. Dus ik denk dat zij. Uh, ja, dat ze er. De, ja. Maar goed, nu ga ik speculeren. Dat moet ik niet doen. Nee, nee, nee. Um, maar nou goed, uh, misschien een soort wraakneming van de Duitsers. Dat, uiteindelijk. Ja, het is misschien wat goede woord. Ja, ja. Ja, ja. Uh, Albert, we gaan even naar muziek. En um, dan praten we straks verder. Want wij hebben natuurlijk nog wel een vraagje over die zeeweg, Rob. Zeker. Uh, nou, daar ja. hebben we het zo meteen over. Ze zei het net, heel mooi, burgemeester Roes van Bloemendaal... dat het echt heel stil was tijdens de dodenherdenking... daar bij de begraafplaats aan de zeeweg. En de zeeweg was ook afgesloten, Benno. Van ja. half zes tot er kwart over negen s'avonds. En okay. ja, geen enkel verkeer, dus het was helemaal stil. En de luchtruim ook ja. gesloten. En uh, ja, we gaan het nog even hebben over de zeeweg, want uh, daar is wel heel veel om te doen. Ja, was, vorig jaar bestond de zeeweg 100 jaar en uh, Ruud Kloek, de, de grote man van de Ringsbrigade Bloemendaal... die heeft ons uh, een paar weken geleden keurig uit uh, ver, verteld waarom die zeeweg er kwam. En, maar goed, de burgemeester. De, de Zeeweg, ja, 100 jaar. En uh, er is een altijd een hoop gedoe op uh, voor. Want uh, er gebeuren altijd ongelukken. Mensen vinden het blijkbaar heel moeilijk om die bochtjes allemaal te nemen. Of doen het veel te hard. En, um, en de herten, die steken natuurlijk altijd uh, over. Uh, dat is het eigen. Maar jullie zitten, we zitten met die hekken. En daar heeft. Ik dacht waarop die fluisteraar, de hertenluisteraar. Ja, de hek, Willem van der Sloot. Die heeft er altijd sterk tegen geageerd. En. Een, uh, nou de burgemeester Van Zandvoort en Van Bloemenaf... zelfs kunnen mobiliseren om hier wat aan te gaan doen. Of in ieder geval een kijkje te gaan nemen. Dat is toch wel heel bijzonder. Nou, ik hoefde niet gemobiliseerd te worden door uh, Willem. Uh, Willem is een enorme bondgenoot van mij. En ik ken hem uh, al ongeveer vanaf het moment dat ik uh, uh, burgemeester werd... Uh, en uh, toen wij elkaar tussen ontmoetten, want ik heb, uh, bij de eerste honderd dagen heb ik met heel veel mensen kennis gemaakt en ik wilde ook hem leren kennen. Hmm. Uh, en nou, toen heeft hij natuurlijk met passie verteld over uh, zijn um, uh, interesse voor de herten en de dierwaardigheid van die uh, herten. Uh, nou ja, daar kwamen we natuurlijk een aantal vraagstukken uit voort. Uh, en de zeeweg is de ene, de spoorlijn overigens uh, is de andere. Ja. Um, ja, uh, de, is echt wel een vraagstuk, vind ik zelf. Als burgemeester ben ik natuurlijk belast met openbare orde en veiligheid. En uh, ja, ook de afgelopen jaar zijn er toch weer 35 uh, ongelukken met het uh, geweest op de zeeweg. En dat gaat jaar in, jaar uit. Ja. Um, en daarnaast vinden er nog ja, van die ongelukken een plaats die eigenlijk onbegrijpbaar zijn. Omdat ze altijd weer op een andere plek uh, plaatsvinden. Mensen die in de berm raken. Mensen die inderdaad uh, van het komen en de denken: hé, hey, wat ik daar stappen. zie, dat kan ik ook. Ja, ja. En die in chicane gaan rijden of zo. Uh, wat <lacht> ja. eigenlijk helemaal ja. niet uh, kan. Nee. Dus er gaat ook nog eens een keer een over de kop. Uh, en, uh, uh, ja. Dus ik, ik vind dat daar iets aan uh, moet uh, gebeuren. Nou, en wat, wat kun je beïnvloeden? We hebben naar allerlei dingen beke, gekeken. Er staan natuurlijk bomen langs die zeeweg. In De middenberm is voor een deel vrij. Dus op het moment dat ze, dat ze gaan uit de bocht schieten... gaan ze soms over de kop op de andere weghelft. Dus de middenberm zou je ook kunnen verhogen. Dan lijkt het optisch misschien ook nog wat smaller, die zeeweg. Waardoor je wat minder hard rijdt misschien... Um, maar ook een van de maatregelen die denkbaar is, is het uh, aanbrengen van uh, herten. Maar dat is wel over anderhalf kilometer. En uh, dan heb je het over een investering van uh, toch een miljoen à uh, anderhalf miljoen euro. Uh, ik ben daarover met het uh, gemeentebestuur van, uh, van Zandvoort over gaan praten. Want uh, ook heel veel Zandvoortse uh, inwoners en, en natuurlijk badgasten maken natuurlijk ook gebruik van dat ding. En uh, ik heb gevraagd, van ons kunnen we niet samen optrekken? Uh, en optrekken kan op verschillende manieren. Misschien wat het allerbelangrijkste is: uh, samen een vuist maken naar de uh, provincie Noord-Holland. Want die is natuurlijk eigenaar van die weg. Ja, ja, ja. Uh, die moet instemmen met alles. En betalen. Uh, en nou ja, wat ons betreft ook wel meebetalen. Een fair share. Ja. Uh, maar ja, als je aan de provincie vraagt van... joh, willen jullie betalen? Dan moet je zelf natuurlijk ook de portemonnee trekken. En dat zal keurig naar Rato uh, moeten gebeuren. Uh, maar ja, dat betekent voor uh, Bloemendaal... dat ik toch wel een heel fors bedrag... Uh, in de meerjaarbegroting uh, heb uh, gezet van een miljoen. Oké. Okay. Uh, en of ik dat haal... Uh, want het is de kadernota en bij de begroting in november... Uh, zou het dan vastgesteld moeten worden. Maar tussentijds... Daar willen we dus uh, samen onderhandelen met de provincie en overigens ook wel met PWN, want ja uit het, uh, het natuurreservaat uh, uh, komt toch uh, de het zijn er hun herten, die, het zijn hun herten. Ja. Nou ja, de herten zijn van niemand. Oh oké. Okay. Dat... Ja ook en ja, dus maakt maar, het het niet niet ja. dat maakt niet ingewikkeld. Maakt het ingewikkeld, maar ja. ook juist weer niet. Oké. Okay. Want omdat uh, uh, het zijn wilde dieren. En niemand is verantwoordelijk voor het gedrag van wilde dieren. Gelukkig zeg. je voor dat je daar verantwoordelijk voor gesteld zou ja, kunnen worden. Ja, ja. Um, nee, dit gaat echt van, uh, over samen de schouders te onderzetten. En niet alleen heb je het dan over hekken van een meter of twee uh, hoog. Die overigens natuurlijk ook uh, keurig netjes onderhouden moeten worden. Maar aan de voor- en achterzijde moeten er wel ook uh, roosters komen. Zodat die beesten niet in een fuik terechtkomen... waardoor het misschien nog wel gevaarlijker wordt. Als zo'n roedel in een vuik terechtkomt... tussen de hekken, ja. dan kunnen ze ook heel erg onvoorspelbaar zijn in hun gedrag... En stel dat het gebeurt, moeten ze ook kunnen terugspringen. Dus daar zijn ook wel weer uh, de voorzieningen in denkbaar. Maar ja, die kosten elk voor zich natuurlijk geld, dat begrijpen jullie. Ja, ja, ja. Maar ik wil. Uh, uh, kijk, ik ga in uh, uh, oktober. Is mijn Amstermijn erop en dan uh, vertrek ik. Maar ik, uh, ik wil tot het uiterste inspannen uh, om uh, dan toch. Het principebesluit en het geld voor elkaar te hebben. En dan moet je nog weer door stikstof heen. Hè? Want je moet tegenwoordig maar niet zomaar een hek neerzetten. Nee, nee. Dan moet je ook weer een vergunning voor zien te krijgen. Uh, maar daar wil ik me ontzettend graag voor inzetten. En wat heel mooi is. En daar had ik ook mee kunnen beginnen. Uh, en burgemeester moet daar eigenlijk ook mee beginnen. Maar er is een unanieme motie van de raad. Die gezegd heeft. Uh, uh, nu moet het dus gaan gebeuren. Oké. Okay. En dat helpt natuurlijk. Ja, eh, ja. Dan, dan heb ik de volle stok achter de deur hmm. van de raad in zijn, in zijn breedte van uh, uh, pak het aan. En pak het aan geldt dan voor uh, mijn wethouder Henk Wijkhuizen die de infra doet en uh, uh, ook uh, wel uh, natuur. Uh, en ik ik ben dan de, van de veiligheid, dus we trekken ook samen op net zo goed als David dat ook uh, doet. Ja. ja, ja. Oké, okay, we gaan even naar muziek en dan praten we zo verder. Zeker, dat doen we. En die muziek is van Earth, Wind Fire. It is, uh, and Fire. Hier is en Love Goes On. In het eerste uur van Zandvoort op zaterdag praten we met burgemeester Elbert Roes van Bloemendaal. In een hele lange gemeente is dat trouwens, Benno. Want een heel lang gestrekt gebied waar Elbert Roes de burgemeester van is. Ja, klopt helemaal. Vijf dorpen is Bloemendaal en ongeveer ja. hoeveel inwoners, Elbert? Ja, op dit moment lopen we naar de 24.000. Dat hoop ik eigenlijk nog mee te maken. Oké. Okay. Dat is iets meer dan Zandvoort. Dat zit ja, op 17, ja, 17. Ja, ja, ja. En wij, wij omarmen Zandvoort, hè, natuurlijk. Is dat zo? Ja, als je dat zo op de kaart ziet dan. Uh. Ja, ook die manier. Het is er omheen gebouwd. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ze hebben het vroeger wel eens uh, gehad hoe? over een uh, ruil uh, tussen Zandvoort en uh, Bloemendaal. Dat uh, jullie dan uh, Binveld uh, zouden krijgen ja. en wij uh, de Kop Zeeweg. Uh, oh, uh, Bloemendaal David AC. Niet, uh, ik kan David niet tegenkomen, of hij begint er weer over. oké, oh, oké. Okay, okay, okay. uh, en dan met name over die parkeerinkomsten op de Kop Zeeweg. Oh, uh, uh, het is wel een zakenman, die ja. de burgemeester van jullie. Uh. <laughs> Je kan een leuk feestje geven daar. Uh. Ja. Ja, nou, dat werd vroeger natuurlijk heel veel gedaan. Maar goed, Albert, je hebt in je portefeuille je, je openbare orde en veiligheid. Je wordt bij een nacht en ontij door de meldkamer van Noord-Holland uit je bed gepiept. Je hebt ook een zogenaamde pager van de, ja. Van de meldkamer. Ja. En... Um, dan bij opschaling, bijvoorbeeld middelbrand al, uh, word je gepiept. Maar wat ik me nou eigenlijk afvroeg, uh, de brandweer is bezig. Er wordt opgeschaald uh, van naar middelbrand of grote brand of wat dan ook. Wat is de taak van de burgemeester eigenlijk bij zo'n brand? Geen enkele. Behalve, er ja. komt altijd een komma en een maar, ja. uh, een arm leggen om de schouders van de mensen die het overkomt. Want het is vaak buitengewoon ingrijpend. Uh, en de omstanders, hè, want er zijn ook buurtgenoten. Uh, en er kunnen ook, uh, ja, ik heb natuurlijk ook meegemaakt in de 25 jaar dat ik dit uh, werk doe... Uh, dat er mensen omkwamen bij branden. Dan is het helemaal uh, dramatisch en bitter natuurlijk. Maar ik vertel ze ook vaak welk proces er vervolgens volgt. Hè, de, uh, mensen zijn zo in verwarring... en die staan daar in leegte met holle ogen te kijken van uh, wat er gebeurt er... Ja. En um, ja, dan is het fijn om ze even uit te kunnen uh, leggen wat er vervolgens gebeurt. Uh, dat de verzekeringsmaatschappijen samen een organisatie hebben uh, die uh, onmiddellijk op zo'n brand afkomt. Die ze kunnen vertrouwen uh, en, um, uh, en, en die voor hen aan het werk gaat om uh, ja, eigenlijk alle, alle schadepolissen die aan de orde zijn. Uh, de verzekeringskwesties uh, met elkaar te combineren. Ja, ja. Maar het is eigenlijk toch wel echt de troostende arm van de burgervader. Ja, ja want ja. Uh, als je één ding niet moet doen als burgemeester is uh, uh, de operatie... Uh... Niet op kruis. Ja. <laughs> Niets mee bemoeien. Niet mee bemoeien. Ja. Daar hebben we onze professionals voor. Ja, precies. Um, ja, en dan had je uh, eigenlijk uh, in maart uh, nog een accafietje met de politie. Wat trouwens ja. ook onder je portefeuille valt. Uh, ja, dat was ja. Het uh, ja. Ja, landelijk Kijk, nieuws zelfs. Ja, uh, ja, uh, ja maar uh. permitteer je me uh, dat ik eventjes een, een klein aanloopje daarin neem. Ja, dat is goed. Want um, als ik nou ergens trots op ben, maar jullie begonnen het over. Uh, is dat we grip hebben gekregen op de feesten aan het strand. Ja. En toen ik kwam, waren er 170 uh, grote evenementen aan het strand. Uh, en uh, daar kwamen tussen de 5.000 en 15.000 bezoekers per evenement op, uh, op af. Uh, en ja, dat was eigenlijk niet meer in de hand. Uh, en de politie moest er zo vaak met uh, de wapensok in... of met uh, ja. de lange lat of uh, met honden of zelfs uh, met de ME dat uh, toen ik kwam als burgemeester meteen tegen mij gezegd... Uh, werd Albert, uh, daar moet je echt op ingrijpen. Dus wij zijn uh, met de strandtenthouders uh, in uh, gesprek gegaan. We hebben ook iedereen door de Bebop molen uh, gehaald. Hm. Uh, en we hebben er eigenlijk een strand van gemaakt... wat uh, nu eigenlijk veel meer in de breedte uh, de mensen bedient. Sport, uh, natuurlijk dagjesmensen, maar ook de feesten. Want Bloemenau was, was vroeger gewoon een familiestrand, Ja. Ja, nou dat hebben we ook weer teruggebracht. Um, en één ding hebben we er in ieder geval uitgehaald... en dat waren die vip lounges. Want uh, de panozen van Amsterdam, uh, de jongens die liquidaties uh, verrichten... Uh, die uh, werden daar uh, uh, gefeteerd. Uh, en dat betekende dat er uh, al even die modellen in zaten... met uh, uh, uh, zwart geld, wat wit gewassen werd. Uh, er werd enorme drugsverkopenwaarde. Uh, uh, uh, afgezien van de, de kaarten die dan nog voor uh, de feesten moesten worden betaald, waar dan ook vaak te vaak uh, kaarten werden uitverkocht. Uh, nou ja, daar hebben we allemaal uh, regulering op gezet het en, en GHB gebruik. GHB gebruik, hmm. ja, ja, dat is natuurlijk ernstig. Ja, hadden we hadden het uh, met de er nog over, hè? dat het een stuk minder is geworden, eigenlijk uh, niks meer. <laughs> dat laatste dat ghb toen Ja. Ik, toen ik kwam, uh, zat ongeveer 2500 uh, uur politie inzet op jaarbasis Zo. op het strand. En nu uh, is het minder dan uh, 200. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus, uh, kijk, daar ben ik dan trots op. Ja, daar kom ik En dat gebeurt er dan. Ja. Dan ben je s'avonds aan het uh, lopen. Want ik uh, maak elke avond 10.000 stappen. Uh, want ik wil nog een beetje gezond blijven ook, jongens. Hè, met, uh, als je 68 bent, dan wil je fit blijven. Ja. Uh, en, uh, en dat doe ik. Ik heb geen hondje. Andere mensen zie ik allemaal met een hondje aan de lijn. Maar ik heb, heb mezelf aan de lijn. Want ik <laughs> neem dan altijd een prikstok mee. Oh, prikstok. Daar heb ik plezier in om, uh, om het zwerfvuil te prikken. En, in Aanhout? Uh, nou ja, als ik vanuit huis loop, dan is dat wel eens een beetje mijn actieradius. Soms pak ik ook wel even het station bij Aanhout uh, Heemstede. Oh, okay. uh, en de, de Albert Heijn daarvoor, zal ik maar zeggen. Oh, daar ligt genoeg, ja. Ja, daar ligt genoeg. Ja. En... Uh, uh, uh, en uh, dat, ja, dat, doe ik, dat doe ik eigenlijk elke avond. Uh, maar in alle stilte. Dat hoeft uh, uh, niet iemand te weten. Totdat ik s'avonds wel erg laat... Want ik, ja, ik, ik had nog even naar uh, voetbal gekeken op zaterdagavond. Uh, de Eredivisie. En ik denk, oeh, jee, ik moet nog 8000 stappen. Dus uh, erop uit... En tussen na middernacht uh, liep ik nog door hout heen. En uh, op een gegeven moment kwam er een politieauto op mijn haven. Die zette een volle schijnwerper oh. op, op mijn uh, gezicht. Op <laughs> mijn snuffert. En uh, ja meneer, wat doet u hier? <laughs> ja, geweldig. En dan ga je viraal. Ja, de volgende ochtend al. Uh, maar dat is ook jij ik... schuld, hè? Want je, je zet het op Facebook. Dus, nee, de, de, nee, nee, nee? Ik, heb het, nee. ik heb het pas op Facebook gezet nadat het uh, viraal was gegaan. Oh, toch wel? Okay. Uh, de politie heeft er een berichtje van gemaakt. Oh, ja. En uh, dat is door, opgepikt door de Nationale Pers. Ja. Dan krijg je SBS, Houd voor Nederland. Dan krijg je natuurlijk uh, uh, Radio 538, uh, NOS en Nu.nl. Rob, we hebben een BN in de ja, ja, studio. Ja, ja, ja, ja, zeker, ja. Zeker. Je weet niet wat je overkomt. Ja, ja. En iedereen, jullie dus ook, spreekt uh, spreek mij hierop aan. Maar over dat strand onder controle krijgen waar je ja, ja, je best doet. Daar hoor je niemand over. Maar dat, is, maar dat is denk ik, dat strand is ook nooit gecommuniceerd naar nou, buiten. Tenminste, bij mijn weten. Dat, uh, nou, kijk, er dat zat ge... een ranzige kant aan, die hebben we eruit gehaald. Ja, De strandtenthouders zijn er heel blij mee. Daar ben okay. ik echt van overkaard. Ja, Wij hebben het ook uh, duidelijk gemerkt, hoor. trouwens, hier uh, in Zandvoort ook. En het is ook maar goed ook. Want als uh, die uh, strandtenten niet getransformeerd waren in die eerste jaren... naar uh, zeg maar een uh, strandexploitatie... dan waren ze in de coronaperiode zwaar in de problemen gekomen. Ja. Want toen kon die feest niet meer gehouden worden. Ja. Ja. Dus uh, uh, eigenlijk was het een win-win situatie. De criminaliteit is eruit getrokken. Uh, en uh, de, uh, ja, ze hebben nu een, een, een gezonde jaar, uh, jaar uh, rond uh, exploitatie. Maar ga je, ga je nog wel elke avond met je prikstok uh, op pad? Ja, ja, ja. En uh, nu groeten mensen mij. Oh. <laughs> Als ze hebben het wel in de gaten. Maar het is eigenlijk de bedoeling dat de mensen dat ook gaan doen. Want uh, je bent uh, 1 april ben je in Zandvoort geweest. Ja, leuk om, hè. Om uh, mee, ja. mee te doen met een Facebookgroep. Uh, nou, ik moet zeggen. Ik uh, was erg geïnspireerd hoe ze dat uh, georganiseerd hebben hier. Gewoon uh, heel, heel laagdrempelig. Je zet op social media. Jongens, we gaan uh, eens in de uh, maand. Op zaterdag gaan we met elkaar uh, de buurt schoon uh, uh, harken. Uh, en er komt toch een, uh, mannen 15, uh, soms zelfs wel 20, uh, op af. Ja. En zo hou je. Uh, kijk, ik geloof enorm in schoon, heel veilig. Uh, dat bepaalt de kwaliteit van mijn leefomgeving. Uh, maar daar moet je wel aan werken. En het is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. En uh, kijk, kijk je, uh, ik erger mij aan dat uh, zwerfveld. Dus ik heb een, op enig moment in, in mijn leven, 20 jaar geleden of zo, gedacht. Well, weet je wat, ik kan me eraan ergeren En dat is niet goed voor mijn lijf. Ik kan er ook gewoon wat aan doen. En als iedereen nou zijn bijdrage levert, dan uh, helpt dat. Ja, zeker weten. Is er bijvoorbeeld een uh, optie uh, van uh, de mensen uit uh, Bloemendaal... om uh, een uh, prikker bij uh, de gemeente te halen? Ja, te dat kan. Er zijn ook een paar van die prikgroepen. Er is een in Leidse Vaart, Bloemendalse Bos, is er ook een groep. En er is een groep kinderen, dat vind ik hartstikke leuk. Die pakken het gebied bij de Juliana-laan rond het viaduct. oh ja, dus... Er zijn, er zijn ook wel initiatieven. Dit is echt burgerparticipatie. Ja, leuk is dat. En wij we doen eigenlijk hetzelfde concept als zandwoord. Als mensen komen, leveren zakken, leveren prikstokken ja. en, mm -hmm. en, en hesjes. Ja. Mogen wij even naar Caprera toe gaan? Want ja, dat is prachtig natuurlijk daar in Bloemendaal. Uh, ja, vijf jaar geleden, Albert, was je daarbij aanwezig. Jubileum, hè? dit jaar weer een jubileum... En uh, toen uh, werd je samen met je vrouw uh, de eerste vriend van uh, Caprera. Ja. Is dat nog steeds zo, dat, uh, dat uh, die actie uh, loopt... en uh, voor 30 euro dat je je aan kan sluiten bij Caprera? Ja, dat uh, klopt. Uh, ik heb buitengewoon veel respect voor uh, Caprera. En, en waarom? Omdat ik zelf jarenlang in uh, de raad van commissaris... De raad van toezicht van een aantal musea heb gezeten... En, uh, en uh, culturele instellingen... is ontzettend moeilijk om uh, die rendabel te houden. En uh, ja, het bestuur en uh, de directie van Caprera slaagt er toch in... om ieder jaar een positieve uh, exploitatie te draaien. Een uh, pakweg een ton, zodat ze ook weer kunnen, uh, uh, uh, kunnen investeren. En dat doen ze natuurlijk met de, de grote concerten. Ja. En dat, daar kan ook een flinke publiek op af. Want uh, uh, ja, het is toch wel een behoorlijk uh, theater... Uh, maar daarnaast bieden ze natuurlijk ook echte culturele uh, en, en ook maatschappelijke activiteiten. Een heel mooi wandelgebied uh, met ook een uh, lichtshow ja. uh, daarbij. Ja, en uh, de, kijk mensen die, um, die sponsoren eigenlijk ook door, door uh, zo'n hondenkaart uh, te kopen. Uh, het is een hondenlosloopgebied. Dus uh, dan kunnen ze eventjes hun hond uh, lekker uh, laten struinen. Uh, en het heeft gewoon een enorme draagvlak in, uh, in de buurt. Ja, het is een van de parels. We hebben er niet zoveel eh, in uh, Bloemendaal van die plekken waar mensen bij elkaar komen. Uh, natuurlijk wel in de dorpshuizen, in elk van de kernen, uh, in de kerken. Uh, maar um, uh, ja, het, het is niet één kern. Het zijn, zijn natuurlijk alle uh, verschillende dorpen. Is, wel ook bij de voetbalvereniging, bij de... Het, natuurlijk, hockey is het grootste in, in mijn gemeente. Er zijn bijna 4.500 hockeyers. En ja. de euro -liek weer gewoon onlangs? Ja. Mooi, hè? Ja, ja jongen. Ja, dat is fantastisch. Ja. Heb je zelf ook gehockeyd? Ik heb niet gehockeyd. Maar wij zijn op een gegeven moment, toen ik burgemeester werd in Laren, in het Gooi... Uh, ja, zijn mijn zoons wel gaan hockeyën. Nice. Dus die had ook zo'n uh, sticky op, uh, op, uh, op de schouder. Ja, ja, ja, leuk. Ja, ja. Nou, Caprera, ja, vijf jaar geleden was je daarbij aanwezig... bij een uh, plaatsgenoot uit de Bloemendaal, eigenlijk Overveen... Hebben het over uh, Brigitte Kaandorp? Oh, je ja. hebt een klein stukje gestolen van uh, je Facebook-pagina. Uh, oh, dat, uh, dat, uh, dat, dat, dat klonk ik even zo. Dat klonk zo. Heerlijk. Dat meen. is namelijk zo. Ik zal je vertellen hoe dat ontstaan is. Uh, nou ja, wij wonen hier dus uh, in uh, zeg maar de buurt van Bloemedel aan Zee. Dus als je naar Zee gaat, ga je naar Bloemedel aan Zee. En meestal spreken de mensen hier ook een beetje zo. Eigenlijk hetzelfde als in de rest van het land. Maar dan net even anders, zou ik maar zeggen. Ja. ABN eigenlijk. Maar dan nog, nog eventjes. Nou, hoe dan ook. Beetje zo eigenlijk. Ze zijn er allemaal niet. Dus ik kan het nou gewoon wel zeggen dat ze gewoon, ja, er zijn er maar drie. En die moeten het gewoon niet doorvertellen. Nou, en, hij, ja, ja, dus, en die spreken waarschijnlijk niet zo. Want die hebben een hele kleine tuin. Dus die denken, we gaan toch naar het, het theateroplichtje. Nou, dus weg gaan naar Bloemen. Hoewel wij dus eigenlijk niet meer zo heel vaak naar Bloemen dan gaan. Omdat je daar gewoon, als je even niet oplet hebt, heb je gewoon een messie hier of je wordt neergeschoten. Of wat, ja, wat een gek is tegen tegenwoordig. Ja, ik ga tegenwoordig naar Zandvoort, mag je niet zeggen. Maar het is wel, ja, je kan alleen op maandagochtend nog een beetje rustig. Kan je zeggen. Nou goed, hoe dan ook. Ik was er op een dinsdagmiddag, dat werd ik ook nog. Het was een, een mooi weer opeens. En dan zat er een vrouw. Uh, zeg maar ook in de kameitschede-leeftijd, zou ik maar zeggen. Ja, die zat er, Ja, joh, die had het helemaal lekker voor zichzelf gemaakt. Je zat op een bedje zo lekker, met een paar erboven erboven. Met een, uh, een lekker dingetje, een capiranja, of weet ik veel wat ze te pakken had aan, aan een cocktailachtig dingetje. Zo. Die zat er eigenlijk al helemaal goed, zou ik maar zeggen. En toen werd er voor haar neus, je zag er helemaal dat je denkt, zeg, dacht, echt, val ik even met mijn neus in de boter, zeg, werd er voor haar neus een beachvolleybalveldje uitgezet. Zeg. Ja, zeg, dus ja. Ik... Geweldig optreden van uh, Brigitte Kaandorp uh, uit uh, Overveen. Ze zegt uh, altijd zelf dat ze uit Haarlem komt, want uh, ja, dat kennen de mensen in Overveen is uh, veel uh, minder uh, bekend. Maar uh, mooi uh, optreden van uh, Brigitte Kaandorp, uh, dus ook hier uit de regio, Benno. Ja. We gaan even een plaatje van uh, Brigitte draaien. Oh ja, leuk. Ja, Samen zijn we sterk.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 Jij bent de koe, ik ben de stier Oh Herman Eén uur met jou is vijf kwartier We staan samen stijl Jij de te draaien, ik het station We staan samen Jij de stel. regen, ik de kom We staan samen Jij bent de kerst, stel. ik de bonbon We staan samen ik de kokon, We staan Ik staan ben het zakje, de jij de thee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 Wereld beroemd mee Dan maken we nog meer Van dit soort dingen We zingen over de wereld Dan kopen we Een villa en een jacht nou, een, een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig Waarom niet? Het ja, is duur Nou ja, Herman Zit zitten meer in een romantisch duet Nou, ik vind het toch wel belangrijk ja, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, begin. ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik echt gelukkig. wij wie zijn het garken nou en de tang. Betaalbare romantiek, er bestaat toch helemaal en een vries. Dat kost met mijn hand vol, Jij bent de schrikdraad waarop de ik piet. Ik ben de kip. Ja, dat was uh, de tukker Herman uh, Vinkers. Uh, ja, ...tezamen met uh, onze Brigitte Kaandorp uit uh, Overvenen. Uh, we staan uh, samen sterk. En ik hoop ook dat het uh, geldt voor uh, SV Zandvoort uh, op het voetbalveld. Goedemiddag uh, Jan, welkom in de uitzending. Goedemiddag Rob. Ja, Goedemiddag, we, spelen, ja we spelen vandaag in Horen, een heel eind uh, weg. Ja, inderdaad. Sjonge jongen, ja. een hele rit voor je geweest uh, Jan. Ja, gelukkig, gelukkig ben ik meerijden met Rits maar... Uh... Het was echt een rit. ja, het is een uur rij. Zeker, nou ja. ja. In ieder geval vandaag tegen Zwaluwe. De, de team staat op de zevende plek en uh, wij als uh, SV Zandvoort op uh, nummer negen. Hoe gaat het? Uh? Want we zijn om half drie gestart, als het goed is. Nee, we zijn nu een uh, kwartiertje bezig. Oké. We hebben nu nieuw team later gestart. Maar uh, het gaat niet best. We komen, zojuist, terwijl ik in de wacht hang bij jou, komen we enig Hm. Dat is niet zo lekker. Nee, hoe, vandaag... kwam dat? hoe kwam dat? Nou, ja, het was een mooie uitgespeelde aanval van, uh, van Svaluwe. Die uh, een goede 1-2 maakte voorbij onze verdediging. Uh, we spelen vandaag met Jurje Mans, die is stal gehaald. Chris Dolger is stal gehaald. Max Adenwerk staat er weer in. Hij is 37 jaar. Milan is gelukkig weer terug. Maar ja, uh, we staan achter. Dus uh, het heeft voorlopig geen... Uh, geen of wel winterheider mag ik het zo zeggen. Ja, geen, uh, geen sterk begin van, uh, ja. van deze wedstrijd, uh, Jan. <laughs> nou ja, jij gaat de wedstrijd uh, voor ons uh, in de gaten houden vanmiddag. We komen straks gewoon weer uh, bij je terug. En dan hopen we dat je beter nieuws uh, voor ons hebt. Ik, ik hoop het ook, maar het is het erg. Oké, okay, nou, dat, uh, <laughs> dat klinkt ook weer nou ja, niet de best. Als ik, het spel, als ik het spelbeeld zo zie, dan... Uh... Dan is het toch wel dat de zwaaien we de overhand hebben. Nou ja, laten we hopen op uh, verbetering. Dank je wel voor dit moment. Oké, okay, tot zo. Tot zo. Dat was uh, Jan van der hier nog horen, uh, Benno. Ja, burgemeester, uh, ook een voetballiefhebber. Ja, zeker. Ja. nogal. Ja. Maar ik ben een Groninger... Uh, dus ik ben een mineur, dat begrijp je. Want uh, mijn FC die, uh, doet het helemaal niet goed Och, dit jei. jaar. Oh, een hoop gedonder in de Test. <lacht> dat ja. moet je niet hebben. Nee, nee, nee het nee, gaat nee. ten koste van uh, kwaliteit. Ja, ja, ja. Uh, we gaan uh, bijna weer afsluiten dit uur. Um, ik zit even te denken. Um, we, uh, je hebt je nogal boos gemaakt de afgelopen weken. Uh, tenminste, die kruisen. die op uh, diverse plekken. Is dat eigenlijk. Uh, misschien kan je het zelf even vertellen, Albert. Wat, uh, je bent ook allemaal afgefietst, uh, begreep ik. Ja, ja nou, het waren er twee. Eén aan de Duilustweg, dat is uh, tussen uh, Overveen en Aanhout in. Uh, en er was er een aan de Leidse Vaart... Uh, op het viaduct van de, het, het, van de trein. Uh, en die, die dingen waren professioneel aangebracht. Dat kon je zien. Die waren gespoten vanuit een uh, mal. Uh, en dat betekent dus dat mensen heel doelbewust uh, en heel gericht... Uh, dit soort dingen doen. en uh, Misschien is boos niet het goede woord. Ik, uh, ik ben daardoor... Uh, uh, uh, uh, ja, ik, ik, ik vind het vreselijk. Geraakt was je. Ik, ik Ik was geraakt. Dit ja. is bitter. Hm. En uh, ik probeer te begrijpen waar het in Bloemendaal is. Want in, een, in geen van de omliggende gemeenten is het uh, aan de orde. Ik heb wel tegen de politie gezegd... ga er bovenop zitten. Uh, het, het is ook regionaal opgeschaald uh, in de recherche. Oh, goed wel. Uh, want ik neem het hartstikke serieus en ik wil daarop investeren. Ja. Maar het is... Um, <coughs> als je net de week van 4 mei uh, hebt... Dan, uh, dan is het onbegrijpelijk dat mensen die uh, discriminatie, uh, racisme... Uh, en andere uh, beelden hebben die uh, verkondigen. Dat, wat is er toch aan de hand? Ja, precies. Goed, Albert. Uh, we gaan je hartelijk danken voor je komst naar de studio. Want u zit erop uh, bij deze doek. Ja, ik nog één klein... keer over het hakenkruis. Uh, wij, ja? hebben dat ook, wij hebben er eentje gehad uh, op de boulevard. En, uh, ja, dat is alweer een uh, heel wat uh, weken geleden. Dus uh, ja, in Sanford hebben we het ook gehad. Ja, ja. En gelukkig en, bij eentje gebleven. En ook gespoten. Ook gespoten. Op dezelfde manier. O, ook gespoten, ja. ja. Nou, okay. zo, Daar is uh, ook een foto van uh, bekend trouwens. Zo kom ik ook weer uh, wat verder in mijn kennis. Zo is dat. We gaan het combineren. Ja, ja, ja. Albert, dankjewel en uh, misschien tot de volgende keer. Nou, het was zeer ja. aangenaam, mannen. Ja. Ik uh, dank jullie wel. Hartstikke goed werk door jullie. Oké, okay. dank, dank je Dat even gezegd zijn. Hartstikke bedankt. Fijne dag. Man. Dag.